Geloof het of niet, maar dit verhaal is gebaseerd op prehistorische spijkerschriftteksten. Toen moderne geleerden deze teksten vanaf Sumerische kleitabletten vertaalden, konden ze bijna niet geloven dat deze geschriften duizenden jaren voordat wij ook maar iets van ruimtevaart op het al afwisten, zijn geschreven. In eerste instantie durfden ze deze vertaalde tekst niet eens naar buiten te brengen, omdat ze vreesden dat ze dan de rest van hun carrière nooit meer serieus zouden worden genomen. Pas toen verschillende vertalers tot dezelfde schokkende conclusie waren gekomen... durfden ze dit verhaal op kleine schaal te publiceren. We moeten ons namelijk realiseren dat ver voordat we de evolutietheorie aannamen... en zelfs duizenden jaren voordat de Koran en de Bijbel werden geschreven... het nu volgende verhaal al was vastgelegd. In een ver, ver verleden, zover dat er nog geen levend wezen bestond... was er niets dan donkere leegte en onbreekbare stilte... Ergens in het niets zweefde er een soort kosmisch ei dat een ongelofelijke hoeveelheid geconcentreerde energie bevatte. Toen de druk zo groot werd dat zelfs dit krachtige ei het uiteindelijk niet meer kon houden, explodeerde deze levenswortel in een gigantische oerknal. De Big Bang.